Ajax is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis werd het tegen Olympique Lyon 0-0, ondanks grote kansen voor beide ploegen. De andere wedstrijd in de pool won Real Madrid in Kroatië met 1-0 van Dinamo Zagreb. Het weer dan nog bewolkt, maar ook af en toe zon. Het blijft tot de meeste plaatsen droog, bij een temperatuur van een graad of 18. Morgen eerst zonnig en droog. In de loop van de middag mogelijk wat lichte regen in het zuidwesten. In het weekeinde bewolkt en regenachtig. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Fides in de Randstad staan onder meer op de A4 naar Den Haag. 3 kilometer bij Zoeterwouden. Richting Amsterdam op de A8, 4 kilometer voor knooppunt Koenplein. En op de A9 rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp. A12 Den Haag naar Utrecht, 3 kilometer bij Nieuwebrug. En vanuit Arnhem naar Utrecht 4 kilometer tussen Veenendaal, West en Maan. A13 richting Rotterdam, tussen Delft-Noord en Delft-Zuid, 3 kilometer. En op de A27 Breda naar Utrecht is het langzaam rijden over 4 kilometer tussen Noordloos en Lexmond. En vanuit Almere richting Utrecht staat bij Beeldhoven 3 kilometer en verderop 2 kilometer voor Utrecht-Noord. En op de A28 richting Utrecht, daar rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Knoop het Hoeflaken en Leusden Zuid.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 Ankie Miezebeek en Martine Joustra. Ja, Martine is de dochter van de voorzitter, dus ik moet het even <lacht> Slijmbal. <lacht> nee, maar dat vind ik ook echt, Martine. Hé, hey, we gaan het hebben over de zwemvierdaagse dit keer. Niet over de wandelvierdaagse, want daar deden honden mee, maar dat gaan we het nu niet over hebben. We gaan het over de zwemvierdaagse hebben. Kunnen jullie er iets over vertellen? Nou ja, we starten maandag, dus Ankie en ik zijn volop running, dit weekend, om maandag de start te laten plaatsvinden. Hmm. Ja, ja. En dan de hele week door. Elke avond van 6 tot 9 kan er gezommen worden. Dus ja. Richard. Ja, ja, oh, ja. ja Trek je ja, ja, ja, zwembroek uit de ja, ja, rast. Ja, ja. <laughs> Kijk gewoon daarnaast hè. Dus dat, ja, dat is geen enkel probleem. Geen probleem. En we hebben nog kaarten. Oké. Okay. Kaarten kosten dat 7 is... euro, dus nou, voor, voor 7 euro. Iemand, jij mag ook meedoen? ja maar wat je... doen. Ja, Ik heb wel keuze, zie ik, want het is maandag tot en met vrijdag en het is vier dagen, maar jullie zijn vijf dagen open. Ja, maar je ja. mag ook één dag, dus als je één dag niet uitkomt, mag je die hoofd slaan. Dus als ik één dag straks ziek of misselijk ben, dan uh, Precies, of mag dat ik je moet vergaderen of wat dan ook. Ja, ja. dat gaat er bijna iedere avond. Ja, dat maar dat ja, doe je maar na, na nacht. Na ja, je kan vanaf 6 uur zwemmen. ja dus dat gaat wel lukken. Geen excuus, gewoon. De veertiende keer alweer. En uh, als het de vijftiende is straks, dan hebben we een feestje. Of ja, gaan we natuurlijk. wachten tot 25e? Nee, nee iedere vijf jaar. Met vijf en met tien hebben we ook een feestje gehad. En wij zijn dol op feestjes, dus... Uh... Ja. Ja. gaat goed komen nou het is uh, natuurlijk in het uh, oude hè het aqua romana hoor ik dus net van uh, van, van het Saint parks nu tegenwoordig ja klopt tot. wisselt nog wel eens van naam uh. ja, ja. centerparks ja. hebben we al een keer gehad hè heb ja. de brief ook even aanpassen van wat is het nu ook alweer <laughs> ja niet stond het uh, brief um, voor welke leeftijdsgroep is dit verplicht a diploma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 Ja, ik wil nog even over die leeftijd, want vorig jaar mevrouw van 86 die nog meedeed. Okay. Dus uh, het is echt van jong tot oud hè, de breedte sport. Ja, leuk. Maar die ja. deed voor de 20 of voor de tien baantjes mee? Nee, voor de 20 baantjes hoor. 20. Ja hoor, gewoon gaan met zo'n hele raar, mooie badmuts tempo. met bloemetjes erop en, uh, en zwemmen. De enige Prachtig. Ja, zoiets ja. <laughs> ja. Uh, we staan, er staat hier wat informatie over dat er uh, maximaal 400 uh, deelnemers aan mij kunnen doen. Ja. Maar, wa waarom is dat eigenlijk? Ja, dat is gewoon op last ook van de brandweer omdat het anders te druk is en onverantwoord. Dan kunnen we gewoon de veiligheid niet garanderen. En vandaar dat we het ook over vijf dagen uitspreiden, dan is het toch iets, iets rustiger in het Want hmm. Je zou toch verwachten als het dan begint, dan zwemmen de mensen een rondje dan gaan ze er weer uit naar tien of twintig baantjes. Ja. Dus dat is een, uh, een half uurtje max? Ja, een half uurtje zoiets. Ja. En tussendoor, want je zwemt het parcours is vijf banen, en dan kom je eruit, dan drink je een glaasje limonade en dan doe je weer vijf baantjes. Maar ja, als het drukker is, dan, dan wordt het gewoon onveilig en dan, uh, dat willen we niet. Ja. Ja. Heb je wel een beetje de ruimte, want ik kan me voorstellen dat, je, dat, je, dat het zo druk is dat je op een gegeven moment niet meer lekker zwemt, hè? dat je tegen de voeten van de voorganger... Uh, ja, nou dan houden we bij de start heel even tegen, tot er okay. even wat meer ruimte is, dus okay. daar is gewoon wel overzicht over. En hoeveel kunnen er tegelijk in zo'n zwembad zwemmen? Ja. Weet ik veel, nee, ik denk een man of 150, 200, ja, nee geen 400 ja. tegelijk, nee dat kan niet. Nee, hoor, toch een nee, dat, dat is toch nog 150? Ja, waar, ja want we zwemmen over vijf banen verspreid hè. Ja. Dus en ze zwemmen zieken. ook niet allemaal tegelijk. Sommigen gaan even naar kant. Sommigen zitten even te praten. Sommigen gaan we drinken. En zwemmen dan over dus... de breedte van het bad of over de lengte? Wat denk je? Ik denk de lengte. Maar ja, breedte... maar dat is 25 meter. Als je hè? breed is, dan zouden er meer mensen in kunnen geven. Ja, maar dus dan, dan je... zijn die baantjes ja. zo kort. Nee. Ik probeer het met oh, mijn oh, voorstellingen te geven. Maar deze voorstelling. Altijd <laughs> nee. nee, een baan is 25 meter. Dus je zwemt een parcours van vijf banen is 125 meter. En dan twee keer het parcours of vier keer per avond. Oké, okay. ja. Nou, dat, uh, dat moet ik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 en veiligheid staat bij ons voorop. Hij komt een brandweer en die sluit de boel. Ja.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 waar drankjes zijn en er zijn hapjes en uh... een spiegelbol met lampjes ja je ja. Ook ja. Dat gezellig, ja ja het is gezellig ja ja het is echt heel leuk in jaar wordt het weer fantastisch geregeld door Nop we ja. zijn ook hartstikke blij met hem ja, ja mooi hey, en er is ook nog een triathlon kun je daar nog iets over zeggen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 Nou, wat, ja, dit betreft, sure, wat, wat dit betreft een beetje tot rust te komen, volgende week weer Korendag Martin? Ja, nou nee, dat doe ik niet hoor. Oh, sorry, ik heb veel kwaliteiten, gang. maar zingen zit daar niet bij ja, Korendag ja, volgende week weer. Maar ja, dan zijn we weer met de kerst bezig met onze de -wandeling. De sprookjeswandeling En wat we ook met de Zwemvidaag hebben een uh, hartstikke mooie, mooie loterij. Met schitterende prijzen okay. weer, uh, ja, weer verzorgd door uh, onze ondernemers uh, uit mooi nice. Echt weer uh, ja, nog even, hartstikke fantastisch. Ik uh, nog even één vraag. Hè? Als ik dan, uh, want ik ben natuurlijk in het verleden wel eens geweest voor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 maar ah, daar nee. staat de zandvoertuig groot in geworden, vind ik hoor, met alle vrijwilligers. Het is ongelooflijk wat we ja. allemaal voor elkaar krijgen. Ja, ik ben een ja. beetje import, dus ik ben er nog zeer ja. bewonderend over. Ja, ze zeggen altijd, zandvoertuig is groot geworden door klein te blijven. Oh ja, ah, ja. Oh, leuk. Maar ik vind het ook, want Anke en ik maken altijd wel leuke plannen van nou we doen het zo en we doen het zo. Maar als we die ploeg niet hebben, dan ja. kunnen we op de kant staan. Niet. Dat vergeten nee. wij nee. gewoon niet. Ja. Ja. Nee, en het is tegenwoordig zo'n geoliede machine, als Anke of ik even er niet zijn. Of het loopt gewoon door. Iedereen kent zijn taak, weet wat er moet gebeuren en het gaat perfect. Nou dames, dan uh, hoop ik dat er heel veel uh, mensen lekker gaan zwemmen bij jullie. Ik hoop ja. die, dat jullie die 400 gaan halen. We hopen je te zien. <laughs> ik hoop het ook. Ja, mensen kunnen nog een kaartje kopen dit weekend. Dus, uh... ja, dus uh, zondag is de laatste dag dat ze een kaartje kan kopen. Nee, maandag bij de start maandag kan ook, ook nog. Ja, en mocht je, ja, je maandag echt niet kunnen. Het gaat over vier dagen, dus dinsdag gaan dinsdag er ook nog een kaart kopen. kopen. Ja, ja. Nou, helemaal super. Nou, heel veel succes. Dank je wel. Uh, blijf het mooie werk doen, met alle vierdaagse. Dat je... <laughs>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 Dus zorg, uh, Loket, Zandvoort en Cliëntenraad, bijstand. En, um, we beginnen even met de Cliëntenraad uh, bijstand, uh, Esther. Nee. Um, ja, begin maar even helemaal het begin. Want ik wist niet dat het bestond. Nou, jij zei net, het bestaat ook nog niet. Dus dat nee. is, daar zijn we het in nog geval gelukkig over eens. Ja. Maar je wil het wel in het leven gaan roepen. Precies, ja. kun, je, kun je daar helemaal iets beginnen van ja, waarom en, en hoe en wat, ja, waarom wil je dat sowieso ja. in het leven roepen?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 Loket Zandvoort is in 2006 begonnen. Het heet geen zorgloket meer? Nee, het heet Loket Zandvoort. Ja, dat staat hier namelijk. Vandaar dat ik een beetje verwoord was. Het is algemeen gebruikelijk, wordt het zo genoemd. Maar we zijn Loket Zandvoort. En ik zal straks op het toelichten waarom ik... Volgens mij noemde de burgemeester het zelfs ook nog zo. Ja, maar ik merk ook dat sommige collega's dat nog doen. En waarom ik er een beetje op haal om het niet meer zo te noemen... is omdat wij juist ervoor willen zorgen dat de inwoners...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 Maar ook vooral met kinderen. Dat die dus inderdaad het voorbeeld wat je noemde Precies, met ze kunnen sporten. Ja, dat, dat ze gewoon mee kunnen doen in, ja, in, de, in de samenleving. Dat ze niet niet buitengestoten worden. En ja. ja. nou, We merken ook dat mensen het lastig vinden om ons te vinden. Hè. We hebben al behoorlijk wat aan per gedaan in het verleden. En, en toch merken we dat er onvoldoende mensen, althans dat vermoeden wij, ons weten te vinden. Wij houden op 12 oktober van 9 tot half 2 een open huis.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 loket sorry een loket, loket Zandvoort. ja je zit er dik op natuurlijk want je hebt het loketcoördinator <laughs> ja, dus uh, je zorgt wel dat het goed, uh, <laughs> ja. goed de wereld in uh, wordt gekomen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 Even een, een kleine, kleine vraag. Ja, een gewetensvraag bijna. Zou het ooit weer terugkomen, die Formule 1? Wat denk u zelf? Ja, dat circuit. Ja, maar Het had ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. Nou, nee nee, nee, dat, dat lukt gewoon niet want uh, A uh, dat kost zoveel miljoenen uh, voor de gemeente antwoord. nou, niet de gemeente Zandvoort, maar voor de, voor de exploitant van het circuit en uh, ja, daar zou je 150.000 bezoekers moeten hebben nou, die krijg er dus nooit in je krijgt ze er ook niet meer uit, het antwoord. als je het er dus zo in kreeg, dat kan gewoon niet maar het is financieel niet te behappen plus dat uh, meneer Eckelstone die inmiddels 80 jaar is maar nog steeds alle touwtjes in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 ja, dat was ik toch even niet zo. Ja, nee, precies. <laughs> maar we blijven ons wel uh, sympathiek gedragen tegenover het circuit. Ja, het het moet wel blijven natuurlijk. Uiteraard. En er gebeuren even goed nog een heleboel leuke dingen op het circuit. Ja, ja zeker. We hebben wel hele andere mooie dingen in Zandvoort. Zoals Classic Concert. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dat is niet zo spectaculair, ja. maar het maakt ook lawaai. Uh, aanstaande zondag, hè, dus morgen. Nou, het, waar het we maakt een... geluid hoor. Geluid. Lawaai, hoor. <laughs> <laughs> <laughs> voor sommige lawaai, voor de meeste geluid. Ja, precies. Er ligt de dienst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 die in Nederland al jaren studeert, maar in Tokio geboren is. En uh, die speelt uh, viool. En uh, dan hebben we nog een uh, pianiste. Sorry, de, de, de Japanse speelt piano. En uh, Didel Biche speelt ook piano. En dan hebben we nog uh, Amarins Wiersma. Ja, die namen zeggen niemand iets. Want dat zijn de opkomende sterren.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 uh, weer komt zingen hier in Zalve, okay. dat twee jaar geleden enorm succes was. En het is op 20 november in de andere kerk, dan gaat de okay, Kerk. Oké, want die moet wat groter. Op zondagmiddag. Ja, dus nou, goed goed dag, agenda. Ja, hartstikke bedankt voor dat je okay. hier bent. Goed zo, graag gedaan. En we gaan uh, meteen door naar het volgende ja. onderwerp. Er zit hier een uh, leuke meneer met een mooie hoed. Uh, hier en dat is, uh, ja. is uh, ja, ja, Zakaria. Zac ja, helemaal goed. Ja, ja hoor.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 Keer gehoord. en toen dacht ik nou weet je wat laat eens kijken of het uh, of het nut hebt in ieder geval nou dat is uh, gezien de aanmeldingen is het een juist uh, ja, ik, ik ben helemaal versteld inderdaad ik had niet ja. verwacht dat het al zoveel uh, aanmeldingen zouden zijn ja en eventueel eventuele samenwerking met uh, de, de uitvoerende uh, theatergroepen uh, hier in Zandvoort als Hildering en los zand ja ik heb Hildering die heb ik benaderd ja, dat we, maar, de Wurf inderdaad Maar Losanti, de Wurf ja, ken ik in de, heel de ring ook zit ik zelf in, dat is een, een uh, improvisatietheater Oké, okay, leuk Dus dat, uh, ja. Ja, dat is ook heel erg leuk We geven ja, de, ook uh, af en toe optredens en zo Oké, okay, is... nou dan moeten we zeker even contact Ik, ik, ik, doe ook, uh, ik heb ook nog een gastdocenten die komen Ik ga niet zeggen wie nog allemaal En je, Hakim kan ik wel verklappen okay. Die komt een uh, paar oh. workshops meme geven Komen mensen uit theateracteurs Of improvisatieacteurs komen er langs Dansdocenten, zangdocenten, Die komen allemaal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 Wij zitten een beetje op een punt van Redden we het qua aantal mensen Of redden we het niet We zitten bij Pluspunt overigens Oké okay, de, ja, de, ja. de entourage We hebben een hele mooie regisseur uh, En misschien is er wel een soort samenwerking te maken Dat jullie nog een aantal improvisatie mensen hebben En dat, hè, ja. dat we samen die groep uh, samenvoegen En dat we dan wel een, uh, genoeg mensen hebben om, uh, om een jaartje verder te kunnen Dat, dat lijkt me te gek dus Absoluut Nee, dan laten we straks inderdaad wat afspreken even ja, hebben, ja. Absoluut Leuk Even tussendoor, We hebben nog drie of vier minuten Ja Dus moet even Even opschieten. Ja, precies. <fie> Oké, okay, we moeten het maar eigenlijk gaan afronden. Zakira. Ja. Zakaria. Een... Maar, maar eigenlijk zat zat, zat, zat, ik dat ik ook de roepnaam is in principe Zek.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 Ja. Ik heb er zelf naar gekeken. Een hele leuke, okay. uh, leuke website. Dankjewel. Dus, uh, wel heel magisch, want je kan de tekst niet kopiëren die erop staat. Dus uh, hoe jullie dat doen, e dat moet je nog maar uitleggen. Maar hij is een gekke uh, ja, dat wel. er gaat. <laughs> dat is een app. <laughs> dat is een app. Ja. Nee, app in de eigen... Oh, app. Uh, dus heel erg bedankt, uh, Sakaya Of Zek eigenlijk. Ja, heel ja, veel Skarya succes met, uh, met uh, theaterschool. Uh, ja. nou. Vierlijk bedankt. Je, Kom. je Is nou, eerst vanaf nou van harte welkom om een keer te komen kijken. Dat gaan, uh, gaan we zeker doen. Ja. Okay. Uh, we gaan nog even